Welkom bij de Hoop Magazine. Mijn naam is Els van Weijen. Vandaag is Pauline in de studio. Paulien was opgenomen bij de Hoop vanwege problemen met haar identiteit. Paulien, van harte welkom. Dankjewel. Uh, wij gaan zo verder praten, maar nu eerst uh, MUZIEK Pauline, ik zei net uh, dat je problemen had met je identiteit. Wat moet ik daar dan precies onder verstaan? Nou ja, het houdt vooral in dat ik uh, zeg maar op een gegeven moment niet meer goed wist wie ik zelf was... En uh, dat klinkt misschien een beetje heel vaag, maar uh, dat had eigenlijk uh, verband met, uh, met een eetstoornis uh, die ik heb gehad. Ik heb anorexia gehad. Yeah. En uh, wanneer je een eetstoornis hebt, dan ga je daar helemaal op en dan wordt dat eigenlijk een soort van je identiteit. Dus toen ik dat niet meer had, toen wist ik niet goed meer uh, wie ik zelf was. En uh, dat ben ik toen gaan ontdekken bij de Hoop. Dus je was eigenlijk al genezen van je anorexia toen je bij de hoop kwam? Ja. En toen ben je echt puur doorgegaan op, op wat er met je identiteit... Uh... Ja, inderdaad. En uh, heb je lang anorexia gehad? Uh, Zo'n uh, 2,5 à 3 jaar. Ik weet het niet precies, want je kunt nooit precies zeggen wanneer het nou echt begon. Maar ik heb wel, uh, wel 2,5 jaar uh, die diagnose gehad. Ah, Oké. Okay. Nou, dan gaan we zo direct over verder praten. We gaan nu eerst nog eventjes naar muziek. I will carry your pain. Marleen, je vertelde net dat je dus anorexia had. Uh, en dat je niet precies wist van wanneer het is begonnen. Maar hoe, kun je wel vertellen hoe het ongeveer begonnen is? Uh, ja, nou het had vooral uh, ja, met mijn eigen met mezelf beeld te maken. Mm -hmm. Ik vergeleek mezelf heel veel met mijn vriendinnen en zo. En die waren in mijn ogen gewoon uh, mooier en perfecter en dunner dan ik. En uh, ik wilde gewoon graag uh, een beetje afvallen. Want dan dacht ik, dan, uh, dan word ik mooier. Ja. En... Uh, nou, toen ging ik afvallen en toen ging het eigenlijk al best wel goed. En uh, toen had ik elke keer een streefgewicht wat steeds lager werd. En uh, zo raakte ik daar eigenlijk in verzeild. Ja, want uh, je bent nu 21 geloof ik? Ja. En hoe oud was je dan ongeveer dat je... 16, 16, 16 17, ja. En... Uh... Dan ging je dan een speciaal dieet doen of zo? Ja, ik, uh, ik deed eigenlijk van alles door elkaar. Maar op een gegeven moment had ik gewoon uh, mijn eigen soort van dieet. Want dan ging ik uh, zelf calorieën tellen? En dan had ik voor mezelf een bepaald aantal calorieën dat ik mocht eten op een dag. Mm -hmm. En uh, ja, zo ging ik daar steeds verder in eigenlijk. En uh, elke keer wegen, elke dag op de weegschaal staan. En uh, zien hoeveel ik af was gevallen. En dat in schriftjes bijhouden. En ja, ja. Dat soort dingen. Dus je werd, je ging, je, je ging steeds meer je in verdiepen, zeg maar? Ja. En wanneer ging dat fout? Uh, ja, op een gegeven moment ging, werd ik gewoon steeds lichter. En mijn ouders begonnen zich zorgen te maken. En uh, ik was ook op een gegeven moment uh, op een excursieweek geweest met, uh, met school. En daar uh, kwam ik een meisje tegen die ook, uh, ook zo bezig was met afvallen. Ja, en dat stimuleerde elkaar eigenlijk. Ja. En uh, toen hadden mijn ouders al door van oké, okay, dit gaat helemaal mis. En toen uh, moest ik naar de huisarts. En uh, nou ja, de huisarts die verwees me weer door en ik ontkende het eigenlijk. Maar, uh, je had zelf niet het idee dat jij een eetprobleem had? Nee, nee. Oké, okay. en waar, waar werd je dan uh, naartoe verwezen? Ik werd uh, verwezen naar een uh, eetkliniek, naar een naar gespecialiseerde eetkliniek. Oké. Okay. Ja. En daar, uh, werd je daar opgenomen of ging je daar iedere dag naartoe? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, eerst had ik gewoon gesprekken. En toen uh, zei die uh, meneer op een gegeven moment tegen mij van... Uh, het lijkt me goed als je in een uh, soort van voortraject gaat. Dus als je, dat je gaat kijken van uh, hoe dat nou zit met je eetstoornis en zo. Mm -hmm. Want ik geloofde het zelf ook nog niet helemaal. En toen kwam ik in een uh, pregroep terecht. Uh, waar ik uh, andere mensen ontmoette met uh, eetproblemen. En toen merkte ik toch wel dat er een probleem was. Ja, dat het niet... Uh... Dat, dat, want had je, dan, had je dan van tevoren nog het idee zo van, oh, als, ik, als ik wil stoppen met lijnen, dan kan dat. Ja, wel, dat dacht ik. Van, ja. uh, nou, ik wil toch zelf, ik wil toch zelf afvallen. Ja. Maar op een gegeven moment, als je er dan tegen gaat vechten, merk je van, oh, dit gaat eigenlijk helemaal niet makkelijk. Nee, want heb je het dan ook echt geprobeerd van, om te stoppen met je dieet? Uh, jawel, ja, eerst wilde ik het natuurlijk niet. Nee. Maar uh, op een gegeven moment dacht ik wel van oké, okay, ik ga weer proberen uh, wat beter te eten. Maar dan lukte dat bijvoorbeeld een paar dagen, maar dan ging het weer mis. En dan moest je, ik het je compenseren compenseren. Ja, en en dan, ging je, dan ging je een paar dagen dus normaal eten en dan compenseerde je door heel weinig te eten? Ja, dan, dan daarna dan dacht ik weer van wat heb ik eigenlijk gedaan en dan... Dan schoot al die gedachten weer in mijn hoofd van ik, ik moet afvallen ja. en het, het mag niet, ik mag niet normaal eten. Oké, okay, dus, nou goed, jij kwam dan in die pre-groep terecht in die instelling. En hoe, hoe ging dat verder? Nou, toen hebben ze me doorverwezen uh, van daaruit naar een uh, vijfdaagse deeltijd. En toen moest ik dus elke dag uh, op en neer uh, naar de kliniek, zeg maar. Uh -huh. Om uh, daar weer een normaal eetpatroon op te bouwen en uh, te werken aan het probleem. Ja, en lukte dat? Uh, dat leek wel aardig te lukken eerst. Alleen het aankomen dat uh, ging niet zo goed. Daar had ik uh, heel erg moeite mee. Want uh, op een gegeven moment heb je dan wel een normaal eetpatroon opgebouwd. Maar uh, dan moet je extra eten om nog aan te komen. En dat vond ik heel erg lastig. En uh, dat ging ook niet zo makkelijk. Dus uh, vandaar op een gegeven moment zeiden dus ze ook van... Nou, uh, je moet maar weer een weekje naar huis. Een soort van time-out noemen ze dat. Uh -huh. Om uh, te gaan werken aan mijn motivatie. Want ze dachten dat het aan mijn motivatie ja. lag. Weet je nog hoeveel je woog in die tijd? Uh, ja, ik woog zo'n uh, 45 kilo. 45 kilo. En je bent hoe lang? 1,69. Ja, dus voor de, even voor de luisteraars een beeld van... De, dus dat is echt ontzettend weinig. Ja, dat is wel weinig. Oké. Okay. Um, maar je was er zo, nog zomaar niet vanaf van dat, uh, van dat probleem? Nee, nee. Uh, Oké, okay, nou, dan gaan we zo lekker over verder praten. We gaan eerst eventjes uh, naar muziek. St uh, Stan van Tom Davis. Pauline, je vertelde net dat je dus uh, in een vijfdaagse deeltijd de behandeling, uh, zat... ...maar dat je op een gegeven moment toch weer naar huis moest. Uh, een soort time-out kreeg om aan je motivatie te werken. En hoe ja. ging het toen met jou verder? Uh, nou, toen, uh, dan moet je dus op gewicht zien te blijven in die week. Mm -hmm. En uh, nou, vaak lukte me dat niet helemaal... En dan uh, ging ik heel veel water drinken om toch weer uh, in behandeling te kunnen blijven. Want ik wilde wel in behandeling blijven, want ik wilde er wel echt van af. Ja. Maar het lukte me gewoon niet om thuis het patroon vast te houden, het eetpatroon vast ja. te houden. En je woonde toen nog bij je ouders? Ja, ik woonde bij mijn ouders. En hoe gingen die, die daar dan mee om? Ja, ze vonden dat ook wel uh, echt heel erg lastig, zeg maar, uh, om te zien. En mijn moeder wilde dan ook graag mijn eetlijst. En dan ging ze uh, ja, mij een beetje daarop controleren of ik het wel allemaal nam en zo. Mm -hmm. En uh, eigenlijk was het voor mijn eetstoornis heel fijn dat mijn moeder me soort van uh, verplichtte om toch te eten Omdat ik dan haar de schuld kon geven in mijn hoofd Want dan was ik niet zelf degene die, uh, die het eten pakte en ervoor koos Maar dan uh, was het mijn moeder die me daar eigenlijk toe verplichtte Dus dan kon ik dat stemmetje een beetje sussen Zo van, uh, Maar wat, voor, wat zei dat stemmetje dan? Zo van je mag niet eten? Of, uh... Je mag niet eten, je bent te dik ja, ja, dat vooral Terwijl je nog maar heel weinig woog in die tijd ja. En ben je uiteindelijk dan toch weer teruggekomen in de kliniek waar je was? Uh, ja, daar ben ik wel uh, uiteindelijk teruggekomen. Maar ik mocht er ook nog uh, een aantal weken uit omdat ik uh, mijn HAVO-examen moest doen. Mm -hmm. Dus uh, toen ben ik er ook iets van uh, zes weken uit geweest of zo. Ja. En toen uh, mocht ik leren voor mijn examens. Toen heb ik mijn examens gedaan. En uh, daarna ging het eigenlijk heel uh, slecht bleek dus dat ik tijdens mijn examens uh, veel was afgevallen... en dat het uh, heel heftig uh, was geworden weer. En dat, mm -hmm. het, uh, ja, dat ik eigenlijk opnieuw weer uh, een behandeling in moest. En dat was weer dezelfde behandeling of wat anders? Het was uh, eerst nog dezelfde behandeling... Ja. Alleen uh, al snel bleek dat dat toch niet genoeg was. Dat ik toch elke keer weer in hetzelfde patroon verviel. En dat het, uh, dat het toch te moeilijk was voor mij om op die manier uh, mijn eetstoornis los te laten. Want ik at dan s'avonds ook, uh, ook thuis. En uh, dat was erg lastig om dat vast te houden. Ja, ja. Dus op een gegeven moment hebben ze gezegd van uh, een klinische behandeling is toch beter. Dus toen ben ik opgenomen in een kliniek. Oké. Okay. En... Daar was je echt dan permanent? Ook, of in de weekend ook? Of, uh... Uh, nee, dat was vijf dagen in de week. Okay. Dus in de weekend ging ik wel uh, naar huis. En nou ja, de meeste mensen weten natuurlijk niet hoe, te, hoe het eraan toe gaat. in zo'n kliniek. Kun je dat een heel klein beetje uitleggen? Zo van, wat deed je daar dan? Ja, eten. <laughs> en uh, en uh, verder uh, moesten we, hadden we allerlei verschillende therapieën. Zoals uh, Eetdagboek, daar ging je in bespreken van uh, wat het eten met je deed. En, uh, en wat er door je heen ging. En het was uh, allemaal uh, groepsgericht. Dus het uh, waren echt groepstherapieën. Je had ook uh, psycho, waarin je kon praten over uh, wat er was gebeurd... waardoor je een eetstoornis had ontwikkeld. Natuurlijk weet je dat nooit precies, maar uh, je kon wel het wel hebben over heftige dingen uit het verleden bijvoorbeeld. Ja. Wist jij het? Waarom... Nee, ik wist het niet. Nee. Ik vind het nog steeds wel lastig. dat ik, Ja... Dat jij eigenlijk niet weet. Nee, ik weet het niet precies. Het zou ook een stuk uh, aanleg ervoor zijn, denk ik. En een uh, stukje in mijn persoonlijkheid. Bijvoorbeeld uh, dat ik heel erg zoiets heb als ik ergens aan het begin dat ik het uh, goed wil afmaken. En uh, met het afvallen was het ook zo van, nou ja, ik wil afvallen en ik wil, wil dat doel halen, zeg maar. En dat het toen steeds uh, lager werd. Ja, dus, ja, het klinkt misschien een beetje cynisch om het zo te zeggen. Maar als je het doet, doe je het grondig en dat afvallen deed je dus ook grondig. Ja, dat wilde ik ook. Uh... Maar, maar veel te grondig uiteindelijk. Ja. ja. ja. Oké, okay, dus, maar in die kliniek ging het dus nog niet zo goed. dus Je wist de oorzaak niet zo goed en het ging ook niet zo goed, begreep ik? Nee, nou ja, ik moest dan drie keer in de week uh, op de weegschaal. En uh, ik had dan een bepaalde curve een groeikurve waar ik aan moest voldoen. Dus uh, elke week uh, een half kilo aankomen. Maar... Uh, op een gegeven moment uh, haalde ik dat niet meer. En uh, bleef ik steken bij een bepaald gewicht. En eigenlijk is het zo dat je wel... Uh, op een gezond gewicht moet komen... Om ook aan de achterliggende problemen te kunnen uh -huh. werken. En dat heb ik dus daar nooit gehaald. En uh, daarom... Uh, moest ik dan weer... Uh, moest ik dan weer een time-out doen. En dat soort dingen. Alleen ja, het, het werkte gewoon niet, uh, niet goed genoeg voor mij. Zeg maar. Ik leerde wel weer... Op zich eten. Yeah. Maar uh, het echt vasthouden. En... Um, ja, het gewoon helemaal, dat het helemaal lukte. Dat je er dat, echt los kwam. Dat van... ik er echt los van kwam, zeg maar, dat die ziekte verdween uit mijn leven, dat, dat lukte zo niet. En toen hebben ze ook gezegd op een gegeven moment van uh, we kunnen hier niet uh, niks meer voor je doen in principe. Dus toen hebben ze me ook doorverwezen naar een uh, strengere kliniek. Oké. Okay. Uh, nou, we gaan zo even verder praten van uh, wat er toen allemaal uh, gebeurde. We gaan eerst nog even naar uh, muziek Highest Praise. Ik vertelde net dat je op een gegeven moment naar een strengere kliniek moet. Daar gaan we zo even op verder, maar ik ben toch heel benieuwd voor de luisteraars. Denk ik ook wel interessant om te weten van hoe gaat dat dan in je hoofd? Van dat je van ja, ik kan me voorstellen dat als je zo maag wordt, dat mensen zeggen van, joh, hou toch op met dat dieet, van ga normaal eten. Maar ja. dat kon je waarschijnlijk helemaal niet. Van hoe, hoe werkt dat in je hoofd? Ja, het is, het is een soort van. Uh... ...een dwang in je hoofd. Mm -hmm. En uh, het lijkt... ...bij mij was het zo... Uh, ...dat ik eigenlijk zei van nee, ik heb geen anorexia... ...want ik heb geen stem in mijn hoofd die zegt... ...je moet dit, je moet dat. Mm -hmm. Maar eigenlijk achteraf... ...bleek dus dat het wel een soort van stem was... ...want het was een hele sterke gedachte... Uh, ...van mezelf... ...dacht ik... Uh, ...dat zij van... ...ik ben te dik en uh, ik mag niet eten... ...zeg maar op die manier... De, de, ...op die manier ging het vooral. Ja, terwijl jij... Uh... Uh, rationeel misschien heel goed wist, van dat je eigenlijk maar heel weinig woog. Ja, precies. Ik, ik wist het ergens wel. Maar er uh, zat heel veel angst om, uh, om aan te komen. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat beheerste eigenlijk uh, mijn leven. Ik kreeg ook, uh, kreeg ook pillen inderdaad uh, tegen de angst, antidepressiva om, uh, om de angst te verminderen voor het aankomen. Ja. Maar uh, ja, dat, dat hielp wel tot op zekere hoogte. Maar uh, niet zoveel dat ik echt op gezond uh, gewicht nou ja, kwam. Het hielp niet genoeg? Nee. Oké, okay, dus nou, ja, jij zou naar die strengere kliniek gaan. Ben je daar uiteindelijk terechtgekomen? Nee, uiteindelijk niet. Oké, okay, want uh, er gebeurde iets. <laughs> ja, mijn vader, uh, mijn vader belde mij... En uh, dat, was, uh, dat was in mijn laatste week uh, dat ik in de kliniek uh, opgenomen was. Mm -hmm. Toen ging het al niet goed met me. Dus het, uh, het leek erop dat ik mijn gewicht uh, weer niet zou halen. En dat ik dus uh, dat het eindebehandeling zou zijn voor mij. Ja. En uh, mijn vader zei van dat mijn oom en tante die een kerk hebben in Utrecht, dat, uh, dat zij die week voor een meisje hadden gebeden met anorexia. En dat het sindsdien met haar veel beter ging. Ja. En toen zei mijn vader van. Uh, mag, mag uh, je tante ook eens voor je bidden. Nou, en uh, ik wist niet zo goed van wat ik daarvoor moest denken... maar ik dacht van... Uh, nou, baat het niet, dan schaadt het niet. Was je zelf ook christelijk opgevoed? Ja, okay. zeker. Ja. Maar goed, dus jij had zoiets van... nou, baat het niet, dan schaadt het niet. Dus jij naar Utrecht? Ja, ik uh, naar Utrecht inderdaad. Uh, niet meteen. Eerst uh, was het dus einde behandeling voor mij. En daarna toen... Uh, toen ging ik naar Utrecht... Uh, een paar weekjes later... Of, of, Binnen een paar weken. En uh, nou, toen ging mijn tante met me bidden. Alleen uh, toen merkte ik eigenlijk die week nog niet heel veel verschil. Ik dacht ja oké okay, hoe vaak moet ik hier nog terugkomen voordat ik er echt van af oh, ja. ben. Ik dacht uh, laat ik me maar alvast uh, inschuiven voor die kliniek. Of uh, dat ze in ieder geval uh, dat ik een intake kan gaan doen oh, en ja. zo. Dat je op de wachtlijst kon. Ja dat ik op de wachtlijst hmm. kon komen. Maar uh, ja, mijn tante zei van uh, nou ik geloof gewoon dat, uh, dat God je wel gaat genezen. En uh, toen ik die keer daarop te kwam, toen, uh, toen hadden ze net een conferentie met uh, twee mensen uit Canada. Ja. En, uh, een echtpaar. En uh, ze vroeg of zij ook voor me mochten bidden. Oké, okay, en wat ja. gebeurde er toen? Nou uh, ja, ik was daar met mijn vader dus uh, naartoe gegaan. En uh, ja, we gingen eerst eens erover hebben van, ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Dus uh, ik heb mijn verhaal verteld en ik zei van, uh, ja, ik wil er echt wel graag vanaf, maar uh, ik weet niet meer hoe. Ik moet nou, naar een andere kliniek. Maar uh, ja, ik ben een beetje de wanhoop nabij eigenlijk. Yeah. Nou, en toen uh, zeiden dus ze van... Ja, we kunnen ervoor bidden dat, uh, dat die macht die jou nu vasthoudt... Dat die uh, los zal laten in Jezus naam. Yeah. En uh, toen dacht ik van... Ja, wil ik dit eigenlijk wel... Maar ik wist wel dat ik het echt wilde. Dus uh, nou, al snel uh, gingen ze voor me bidden. En uh, voor dat gebed merkte ik echt heel veel strijd in mijn hoofd. Toen, toen merkte ik echt wel dat er een, een andere stem was. Die tegen me zei van uh, dit wil je niet. Dit wil je niet. Want je wil die controle niet kwijt. En, uh, controle over het eten. Ja, je wil die, je, ja want straks ben je alle controle kwijt. Uh, over, uh, over het eten en over je hele leven. En dat wil je eigenlijk niet. En toen. ...was ik zelf... Uh, nou ja, ...het kleine beetje wat ik nog voor mezelf had... ...dat zei eigenlijk van... Uh, ...nee, ik wil het wel, ik wil wel beter worden... ...en toen gingen ze bidden en toen kon ik me daaraan overgeven. Dus je kon je overgeven aan het gebed? Of, uh... Ja, daaraan overgeven van... ...nee, ik, ik, laat het, ik wil het loslaten. Hmm, Oké, okay. en toen, hoe ging het verder? Nou, toen uh, gingen ze dus bidden... ...en toen uh, baden ze echt dat, dat die, uh, die macht mij los zou laten... Die, die mij gebonden hield eigenlijk. Want ik was echt gebonden. Ik voelde me ook echt, echt gevangen in, me, in mezelf. In mijn, mm -hmm. eigen, in mijn eigen hoofd. Mm -hmm. En uh, toen merkte ik nadat ze dat gebed hadden uitgesproken. Dat ik heel rustig werd in mijn hoofd. En dat ineens die, die dwang die continu tegen mij zei. Uh, ja je mag niet eten of ik mag niet eten. Dat die sterke, sterke gedachte zeg maar. Dat die helemaal verdwenen was. Dus ik wist echt niet wat me overkwam. <gülh�> dus je voelde je echt heel anders in je hoofd? Ja, heel anders. Oké. Okay. En was het dan ook echt gelijk weg? of hoe, hoe, hoe, Zagen de mensen om je heen zagen die ook dingen aan je? Hoe ging het verder? Ja, ik, ik merkte gewoon dat ik ineens heel erg vervuld werd met, met vrede en, uh, en liefde van God. Mm -hmm. En uh, daarna kwam ik dat kamertje uitgelopen. En uh, toen stond mijn vader daar. En die zei, wat is er gebeurd? Want hij zag dat ik heel anders uit mijn ogen keek. Ja. Hm. En uh, nou, toen vertelde ik dus wat er was gebeurd. En toen zei ik dat ik uh, dat ik kon eten. En toen moest mijn vader echt huilen. Oh ja. En zijn jullie toen ook iets gaan eten? Ja, we zijn toen uh, inderdaad wat gaan eten We zouden al wat eten Want ik had in principe vanuit de kliniek Had ik al een, een normaal eetpatroon opgebouwd Dus voor mij uh, was het wel heel spannend Om uh, ergens uh, buiten de deur te gaan eten mm -hmm. Maar ik wist ook wel van Nou, als ik in een hoekje ga zitten En ik bestel gewoon veilige, een veilige maaltijd zeg maar Zoals yeah. we dat dan noemden dan, uh, dan durf ik het wel aan En, uh, en dat gingen we dus ook doen ja. Dat gingen we wat eten Nou, en hoe ging dat? Vertel ja, ik, uh, de, de ober kwam langs en die zei van, uh, wat, wil je, wat wil je drinken? En toen zei ik, uh, ik wil een iced tea. Toen dacht ik, huh? ik zeg gewoon dat ik een iced tea wil. Ik zeg gewoon wat ik zelf wil. Ik wist zelf niet eens wat er gebeurde. Want een iced tea zou je gewoon ook nooit gedronken hebben? Nee, ik nam wat cola light. Ja. Dus uh, en toen, uh, toen vroeg hij, wat wil je eten? En toen nam ik ook gewoon uh, wat ik echt wilde. Uh -huh. En... Um, ja, dat was echt heel bijzonder. Mijn vader stond echt kijken van, bestel jij nou? Wat gebeurt hier? Ja, ja. precies. Oké. Okay. En uh, lukte dat dan ook, dat eten? Ja, dat ging, uh, dat ging eigenlijk, uh, eigenlijk wel goed. Ik dacht van, oké, okay, als ik nu een hap neem, misschien dat ik dan wel ineens wel die strijd weer krijg in mijn hoofd. Maar dat bleef weg, die, uh, die dwang van uh, dit mag niet, dit mag niet. Oh prachtig joh, en nou hebben we elkaar van tevoren ook al even gesproken en je vertelde dat er nog iets gebeurde terwijl jullie daar zaten Ja dat klopt, want uh, ik wilde meteen een vriendin gaan bellen van mij om te vertellen wat er was gebeurd, een vriendin die altijd uh, heel erg met me meegeleefd heeft uh -huh. En uh, ik liep dus naar de wc om haar daar even te bellen en uh, toen liep er een, een vader met een dochtertje, ik denk van een jaar of drie en uh, ik was helemaal in mijn hoofd van... Ah, wat is hier allemaal gebeurd? En ik, ik was helemaal in tranen. Yeah. En uh, dat meisje liep, liep naar mij toe. Terwijl ik naar de wc liep. En die kijkt me aan en die zegt... Uh, ik zie jou. En toen, ja, toen zei ik... Wat zeg je nou? Toen zei ze... Ik zie jou. Zei ze. Yeah. En, uh, nou ja, ik dacht... Het zal allemaal wel... maar toen had ik dus gebeld met die vriendin. Toen ging ik weer uh, ging zitten en uh, eten. En toen kwam dat meisje steeds naar me toe. En toen gaf ze me een kus. En uh, ze stopte een uh, koekje dat ze aan het eten was in mijn mond. En uh, het, was, ja, het was echt heel, uh, nou ja. heel bijzonder. En dat was ook niet, want, uh, dat was niet echt normaal gedrag ook voor, dat, voor dat meisje of zo. Nee, die ouders hadden ook zoiets van... Nou, blijf nou eens aan tafel oh. zitten. Want ze liep elke keer naar mij toe. Ja, ja. En, ja. Dat was echt heel bijzonder, want uh, later vertelde ik het aan mijn moeder. En toen zei, zei mijn moeder van, ja, eindelijk zag ze jou. Ja. Eindelijk werd ik gezien als uh, wie ik was, zonder eetstoornis. Ja, je was er weer. Ja, ik was er weer. Ja. Oké, okay, en toch was het daarna nog niet gelijk allemaal, ja, weer allemaal in orde. Want je bent daarna dus nog wel hulp gaan zoeken. Ja, daarna ben ik inderdaad uh, hulp gaan zoeken. Want... Uh, ja Als die eetstoornis dan weg is. Ja, dan begint het eigenlijk met. Uh, wat zit er nou achter. En waarom heb ik een eetstoornis ontwikkeld. En uh, wie ben ik nou eigenlijk. Want die eetstoornis bepaalde eigenlijk mijn hele leven. Al mijn doen en laten. Want ja. ik kon niet zomaar ergens wat gaan eten. Dat moest ik al helemaal inplannen. En daar was ik de hele dag mee bezig. Met, met wat ik mocht eten. En dat soort dingen. Dus dat, dat nam mijn hele gedachteleven in beslag. Ja. Want... Uh... Uh, je was dus eigenlijk verlost van die eetstoornis van het een op het andere moment. Heel wonderbaarlijk. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat je daar heel blij bent. Maar ja, je zat in die kliniek. Uh, van hoe gingen je dagen nu opeens vullen nu, uh, van, hè, toen dat eten dus wegviel? Lukte dat een beetje? Ja, soms merkte ik wel van dat, dat er wel verleiding was uh, om uh, weer een beetje erop terug te grijpen, zeg maar. Mm -hmm. uh, vooral op momenten dat ik me echt uh, somber voelde. Maar uh, ja, ik merkte wel van dat ik God had en dat het eigenlijk ook niet meer nodig was om me zo uh, vast te houden aan het eten. Ja. Maar ging je dan ook anders naar God kijken in die tijd? Ja, want ik dacht: het is, dit is zo apart dat dit mij. Uh, overkomt eigenlijk, dat, dat het in één keer weg is, dat ik zo hard heb geknokt om van mijn eetstoornis af te komen dat het niet lukte en God grijpt in en het is in één keer weg ja. en, en hoe vonden je ouders het? Van hoe hoe, hoe gingen die ermee om? Ja, die, mijn moeder die dacht eerst wel van uh, is het wel echt helemaal weg zeg maar, van ook mm -hmm. nog maar eerst even zien en dan geloven ja. en ja. Uh, dus Eigenlijk hadden ze ook afgesproken met mij van, je moet het huis uit als je, als je nou weer uit de kliniek moet, omdat het dat de behandeling niet goed aanslaat. Mm -hmm. Dus toen ben ik ook een poosje naar uh, vrienden van mijn zus geweest. Ondanks dat jij, nou ja, geen eetstoornis meer had, wilden ze zich, wilden ze je daar toch aan houden, zeg maar? Ja. Okay. ja. En dus je, je ging bij vrienden van je zus wonen, zeg je? Ja. Een paar weken. Ja, en dat ging goed? Ook met eten? Uh, ja, dat eten ging, uh, ging best goed eigenlijk. Ja, dat ging, uh, ging wel goed. Maar ik, ik zat nog niet op gewicht. Maar, uh, maar het ging wel goed en ik zat ook beter in mijn vel. Maar ik merkte wel van dat, er, uh, dat er andere dingen naar boven kwamen. Want hoe moest ik dan nu met spanningen omgaan, ja. zeg maar, dat ja. soort dingen. Oké, okay, nou dan gaan we er verder over praten. We gaan eerst nog eventjes uh, wat muziek luisteren. Uh, Because we believe... Ik stelde net dat, uh, dat je toch niet zo goed wist... van hoe je dan met spanningen om moest gaan. Uh, hoe je nou verder moest. Uh, daar ben je uiteindelijk hulp voor gaan zoeken? Uh, ja, dat klopt. Ik, uh, ik was nog uh, echt een beetje aan het zoeken van... wat, wat paste er nou bij me? Of iets van deeltijd. Want ik had natuurlijk ook niet echt een specifieke daginvulling. Mm -hmm. Die mensen waar ik dan uh, sliep... die uh, hadden wel uh, twee kinderen. Waar ik wel gek op was natuurlijk. Yeah. Maar... Uh, maar ja, voor de rest had ik niet echt een, een daginvulling. En merkte ik wel van, oké, okay, er moet nog wel wat gebeuren. Ja. En uh, mijn zus en mijn zwager, die hadden het al uh, vaker over de hoop gehad. Die wilden ook heel graag, toen ik gewoon uh, opgenomen was in de kliniek... Uh, dat ik bij de hoop uh, werd opgenomen. Dat ze zeiden van, ja, dat is christelijk. En uh, ja, dat, dat past beter, want dan betrekken ze ook het geloof erbij en zo. Ja. Maar toen had ik nog uh, te veel ondergewicht, dus toen uh, kon dat niet. Maar... Uh, toen heb ik toch eens gekeken uh, nadat ik zeg maar uh, bevrijd was van mijn eetstoornis. Van uh, nou, wat is dat dan de hoop en uh, wat kan ik daar? Ja. en Toen kwam ik op de site en uh, toen had ik echt zoiets van oké, okay, ik wil hier wel achteraan gaan. En toen heb ik gebeld. En uh, diezelfde week nog uh, kon ik voor een intake en... Uh, Binnen twee weken was ik uh, opgenomen. Oké, okay, en welke afdeling ben je dan opgenomen? Op de Jordaan. En wat, wat is dat voor een afdeling? Ja, dat is een maatschappelijke opvang uh, waar mensen met psychosociale problemen terecht kunnen. Oké, okay, en daar ben je dus aan de slag gegaan met je identiteitsproblemen en hoe je met dingen moest omgaan? Ja, met spanningen, en met, uh, met mijn gevoelens. Ja, en wat, wat kun je uitleggen, zo van hoe zag je dag eruit en wat deed je dan allemaal zo? Ja, je had uh, verschillende therapieën, trainingen uh, over, uh, over Walls of My Heart was er dan eentje. Ja, dat gaat dan over muren van je hart en, uh, en ja, wat het allemaal inhoudt en, en hoe je muren hebt op, kunt opbouwen in je leven en hoe je die ook weer afbreekt ja. en, uh, met, uh, met Gods hulp. En uh, ik had ook persoonlijke begeleiding en uh, waarin we ook baden en uh, dat soort dingen. Ja, en had je er profijt bij? Van hoe ben je, je veranderd in de hoop? Ja, zeker wel, ja. Ja, en uh, we hadden ook een week Zwitserland die we gingen doen, en toen heb ik ook heel sterk gemerkt van uh, ja dat God er ook was en en dat hij me, hij me wilde helpen en ik kreeg weer meer zin in het leven en ja, ja mede door de gesprekken. Het was wel een hele moeilijke tijd, ja. maar uh, ja. Maar je, je zei aan het begin want dat, je, dat het eten was helemaal met jou verweven. Van je was een beetje het eten. Ja. En wie ben je dan nu geworden? Nu ben ik uh, Paulien geworden. Ja, maar van hoe gaat dat dan? Van, uh, probeer dat eens uit te leggen voor de, voor de, voor de luisteraars. Uh, als je dan uh, die gesprekken hebt en je hebt therapie. En uh, die, wat je vertelde de muur van je hart. En je gaat naar Zwitserland. Ja. Uh, gaat dat dan ook weer heel plotseling? Of gaat dat langzaam? Nee, of? dat ging wel... Uh, ja, dat duurde wel eventjes, zeg maar. Het, ja. was, het was echt... Uh, dat, ik, dat ik ging uh, stilstaan bij... Wat voel ik nou eigenlijk? De eerste weken mocht ik ook uh, geen contact met de buitenwereld. En eigenlijk is dat ook wel goed geweest. Want dan ben je heel erg op jezelf aangewezen. En dan merk je eigenlijk van... Oké, okay, nu zit ik hier met mezelf. Ja. En dit is het dan. En uh, dat ik merkte dat ik snel onrustig werd. En zo als ik uh, op mezelf uh, was. En uh, ja... ...dat soort gevoelens dat dan bovenkomt... ...dat je daarover kunt gaan praten... ...hoe je, ja. daarover, hoe je daarmee om moet gaan. Oké. Okay. En uh, is, is de manier waarop je met God omging... Is dat, is, ...is dat ook nog veranderd dan in de tijd dat je hier zat? Ja, dat is veel... Uh, ...ik heb echt een relatie gekregen met God... Ja. ...toen ik hier zat. Oké, okay. en kun je, kun je daar ook iets over vertellen? Van, van hoe, van hoe, hoe doe je dat dan van dag tot dag met God? Ja, ik, ik uh, betrek hem eigenlijk in alles uh, wat ik doe en ik merk dat uh, wanneer ik uh, met hem bid en met hem praat, dat, uh, dat hij mij ook rust kan geven waar ik uh, zo naar op zoek ben. Als ik een hele dag allerlei prikkels omheen heb gehad, dat ik dan tot rust kan komen bij God en, en dat hij de enige is die me echt uh, vervulling geeft. Ja, dat klinkt heel erg uh, mooi. Ja. En je bent nu niet meer opgenomen bij de hopen begrijp ik. Nee. Oké, okay, wat doe je nu dan? Ik uh, doe de pabo nu. Oké. Okay. In Ede. In Ede. En uh, we hadden het toen straks al over dat uh, meisje dat uh, opeens bij jou, uh, bij jou kwam en zei dat, dat ze je zag. Uh, je vertelde net over die kinderen uh, van de vrienden bij wie je een tijdje woonde. Ja. Je hebt echt iets met kinderen, denk ik. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja. Ja. En wat, wat wil je hun dan weer uitdragen? Ja, ook eigenlijk uh, dat ik ze zie staan en dat ik, uh, dat ik oog voor hen heb. Ja. Dat, ik, dat ze geliefd zijn en, en dat, uh, God ze wil. Ook al, bij veel kinderen is de thuissituatie ook niet makkelijk. En um, ja, ik wil hen daar gewoon in kennen en, en hen bevestigen in, in wie ze zijn. Ja. En dat ik denk dat ik dat. Uh, dat je dat ook zeker wel als juf kunt doen. Dat je, dat je uh, laat zien van dat, ze, dat ze er mogen zijn. En dat het goed is wie ze zijn. Dat ze geaccepteerd zijn. Ja, dat ze zich gekend voelen. Okay. Dus dat ze ook echt gezien worden. Ja. Als jij wordt gezien. En voor de rest. Uh, want uh, nou, je vertelde dan uh, dat je op een gegeven moment niet meer bij je ouders uh, kon, uh, kon blijven wonen. Uh, woon je daar nu weer wel? Of hoe gaat dat? Nee, ik woon, uh, woon nu op mezelf inmiddels. Yeah. In Houtse. In, uh, in een woongroep. Okay. Dus ik heb daar nog wel de veiligheid, want het gaat ook niet altijd even goed nog. Maar uh, niet, niet met het eten, maar, maar gewoon echt met, met andere spanningen en zo. Dat ik ja. daar soms dat het echt niet altijd even makkelijk is. En uh, daarom woon ik ook in een woongroep, zodat ik op mensen terug kan vallen. En dat ik wel uh, elke avond uh, eten we dan gezamenlijk. En dat ik wel dat gezamenlijke moment heb, zodat ik niet uh, helemaal op mezelf ben aangewezen. Nee, dat je ook wat extra ondersteuning uh, nog hebt. Ja. Als je nou, stel je voor er zijn nu meiden van jouw leeftijd... of de leeftijd die je had toen je, toen je anorexia kreeg... of misschien hun ouders die nu luisteren. Van wat, wat zou je dat soort mensen nu kunnen aanraden? Uh, ja, vooral um, laten weten dat je er voor ze bent. Hmm. En dat ze ook uh, gezien worden met, met hun problemen. En dat, het, dat ze er ook zeker vanaf kunnen komen... Um, met Gods hulp. Ja, daar is een oplossing. Ja, er is zeker een oplossing. Okay. Want vaak wordt er gezegd, anorexia dat heb je, je hele leven. Maar ja, ik ben bewijs dat het, dat het dus dat niet zo hoeft te zijn. zijn. Ja. En wat zijn je plannen nu voor de toekomst? Ja, mijn plannen zijn eigenlijk uh, studeren en uh, afstuderen. Ja. Trouwe kindjes krijgen. <laughs> Huisje, boomje, beestje. Ja, gewoon een normale leven dan samen met God. Ja, zeker okay. met God. Nou, klinkt allemaal hartstikke mooi. Ik ga jou heel veel succes wensen in je leven. Dankjewel. Bedankt dat je ja, zo open je verhalen hier wilde doen. Uh, wij zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Wilt u meer weten over De Hoop? Kijkt u dan eens op www.dehoop.org. Als u vragen heeft, kunt u ook contact opnemen. Het telefoonnummer van De Hoop is 078-661. Ik herhaal 078-661. U kunt natuurlijk ook mailen. Dat is info.dehoop.org. Dank u wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Will run down to the sea and on the distant shores. The love of God will flow once more. I'll show them.